Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij het noodweer in Duitsland is een brandweerman om het leven gekomen. Drie brandweermannen waren in een rubberboot onderweg naar een familie die vastzat in een bungalow door de overstromingen. De brandweermannen gingen daar in een rubberboot naartoe, maar de boot sloeg om. Zijn collega's konden nog worden gered, maar de brandweerman werd vanmorgen doodgevonden. Ook elders in Zuid-Duitsland zorgde het noodweer voor problemen. Een sneltrein ontspoorde gisteravond laat. Twee wagons raakten van de rails, maar niemand van de 185 passagiers raakte gewond. In Schiedam is vanmorgen iemand op straat overleden. De politie trof rond half vijf een zwaargewond persoon aan en probeerde het tevergeefs te reanimeren. Een paar honderd meter verderop werd een fiets gevonden. Dat zou er volgens de politie op kunnen wijzen dat de persoon is aangereden en meegesleurd. Een Chinese maanlander is op de achterkant van de maan geland. Dat meldt de Chinese ruimtevaartorganisatie CNSA. Doel van de missie is om twee kilo maanstof en stenen te verzamelen uit een diepe krater. Chinese wetenschappers hopen daarmee meer te weten te komen over het ontstaan van de maan. Het Chinese ruimtevaartuig heeft ongeveer twee dagen de tijd om het materiaal op te graven. Vijf jaar geleden lukte China als eerste om een maanlander op de achterkant van de maan te krijgen. Amerikaanse en Russische missies gingen altijd naar de voorkant. In Spanje is een Nederlandse man opgepakt voor het aanbieden van een illegale streamingsdienst. De Spaanse politie zegt dat hij aan het hoofd staat van een bende die meer dan 5 miljoen euro zou hebben verdiend. Behalve de Nederlander zijn nog zeven andere leden aangehouden. De bende zou wereldwijd meer dan 14.000 films en series hebben aangeboden. De afnemers hebben inmiddels geen toegang meer tot de illegale streamingsdienst. Het weer, vanochtend nog veel bewolking, daarna schijnt de zon iets vaker en blijft het droog...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 Er komen nu weer een hoop muziek uit lang vervlogen tijd. In de jaren 30, in de jaren 40, 50, 60, 70 uur hoort ze allemaal voorbij komen. En de volgende formatie, zijn de Limburgse zusjes...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 Zit zitten niet op zee. Ik ben zo blij, zo blij. Dag, reus, van voren zit niet op zee. Ik ben zo blij, zo blij. Dag, reus, van voren zit en niet op zee. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Kijk eens naar het kindje in mijn kind.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 was op een mooie zomernacht Ik was verliefd tot over beide oren Al jij niet meisje, weet niet hoe ik smaak En toen we afzicht aan me bij de haven Naar in mijn hart, je wil dus met me mee Van jouw man, je en je lange armen Mijn hart is dat voor zielig zicht Appeltjes van oranje weer, zien de zoek ze zelf maar uit. Grote, kleine, ketsen elke maat. Kijker is in, stap langs je roept die man op praat. Ja, daar zijn de appeltjes van oranje weer. Zien de saple sla en kies je in. Mel aan de vrouw, die staat er niet voor al. En van je hele hou er de moed maar in. En wanneer de maar in. En van je hele hola hola, de moest maar in Ze zijn nog eens zo fijn, als de appeltjes van Pietijn En van je hele hola hola, de moest maar in En we gaan nog niet naar huis, nog langer niet, nog langer niet En we gaan nog niet naar huis, want moeder is niet thuis En we gaan met moeder thuis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 Ik heb de tang en ben nu president En, en van je hela, oh hola, jittera Hoentara, hola hoeladio Van je hela, oh hola, jittera Hoentara, hola hoeladio Over vijf en jaar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 Het geeft toch een zoon, die mens garandeert of je het morgen nog kunnen doen. Er is de tijd van komen, er is de tijd van gaan. Klokje je voort, de meis, de laatste is blijven staan. Hallo, oude jongens, Daar ben je hoor, goede reis. Neem een naapje voor me mee. We gaan denken hoor. Prachtig. Nou, Daar ben je hoor jongens. Hey! up.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 Beste Loe, breng een hapje voor me mee. Moe je reis, oude reus, nou te mee. Als je terugkomt, dan zijn we vast te breed. Moe reis, oude reus, na nou te mee. Een troost bananen als je kan. En een echte pondje suiker. En een lekker kistje thee. Beste Loe, breng een hapje voor me mee. je reis, oude reus, te Heb je een goede reis gehad? Uitstekend. Wacht, daar heb je een naapje voor me meegenomen. Dat is jammer, daar heb ik nog niet achter ah. gedaan.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 Over een snot te beeilet bananen als je koud en een echte koekers nochterpontje suiker en een lekker kistje thee.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 Ik de in Nederland de Waar jong en oud zich amuseert. Er was een voornaam die is koor. Waar staat een blonde vee? Santa de Lido. En iedere man wil met haar mee. Santa de Nidol. Maatje krijgt nul op het reddenkast. Santa de Nidol. Ze duikt alleen met koor in het nest. Santa de Lido. De Santa's met Santa Dominga opnemen met 1976, oud plaatje. En daarvoor alweer weer een stukje van die dit keer samen met de Ramblers met Breng een Aapje voor me mee. opnemen met 1947 alweer. CFM Zandvoort, lokale omroeper uit de badplaats, Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70.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 Bietjes zullen slag, dat brengt voor ons dag. Zeg, een beetje mee, dat zo een oefendag. Als onze piet, schoen mag dicht. stak hij met je aaltje door de Niederlanden. Na harde bij de diepe zee stroomde schone schelde. Breng ze mee, dat ze juichen wij. Ja, zwarte vellen wil dat En je moest ze gedanken zien. En als je nu was ziet, ...dan mochten wij aan spelen. Van al die torens dan ...dan mochten grijsheid kwelen.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 Roepen alvelei, lief van de staan lief de duinen, naar zieken kluis, lief van de tuinen, maar de wet, man zang, ja ja jong, ja. man zang, man zang, je nieuwe bevrouwtje bent, Madeleine, Madeleine, met je mondje lieve lijn, Madeleine, Madeleine, madeleine, madeleine, madeleine wil die jongen bescheiden zijn. Voor een glimlach van jou zat ik alles opbouw. voor een gus van je mond is niks anders meer taal. Dan zullen we leven, dan zullen we leven, dan zullen we leven in de gloria, in de gloria.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 Kijken, dan zijn we allemaal zo blij als vader trots. Zien we me zeven beeld in de haperots. En dan gaan we maar apenootjes delen. Dan is het feest voor een groot inklein. Want in september moet je voor een hekje in ons Amsterdamse arte zijn. Zo dus komt zijn tijd wat vrolijk is. Nodig. Ja, ga al je zorgen heen, je Met een gezonde glimlachen. Wee, wat de lot je overrijdt. Zoek om ze te eten wat verrode Laat maar waaien, laat maar waaien. Dan komt het goed Laat maar waaien, laat maar waaien Wij toch niet naar de haaien En leven de opera, en leven de opera Daar kan je lachen van je valderhilderhildera Leven de opera, leven de opera Daar kan je lachen van je valderhildera Ik kom dag en nacht En waar je jouw je breil op kan vieren. Waar je voordelen zingt, heb je het pyramid. Mietje waaien en, zal lekker er draaien ken. Maar waar het gaat, om het recht in jouw overin met je pip. Dus alleen het klaar, in de Jordaan. Oh, saberjocia, saberjee, la la la la la la Sabrya, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah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 Weer. Het eerst bij Keulen. Mijn tante walst over het dek als een jong peulen. Kom gees nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zong Kromme Teun. Bootsprand was vies toen zeun. Ligt je zaar? Welk gevaar? Riep op, ik word zomaar. Oeh, ja. Reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn. Er staat in de Madeschijn, schijn, schijn. schijn. Met een lekker potje, vier, vier, vier Aan de spier, spier, spier Of drie, vier, vier, vier Zo reis je met een nieuwe wensen schuif, schuif, schuif Allemaal in de kajuis, juif, juif Dit is zo dertig, het is zo fijn, fijn, fijn Zo reis je langs de reis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 4, zwijgen, 4, 4, 4, op 3, 4, 4, 4 Zo zwijgen, zwijgen, zwijgen, zwijgen, zwijgen, zwijgen, zwijgen, zwijgen, zwijgen, zwijgen, zwijgen, zwijgen, zwijgen, zwijgen, zwijgen, zwijgen, zwijgen, zwijgen, Als heb ik een vraag, doe dan een keer met mij.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 Veel te smal, je neus is stijf zo kist. Een hopeloos geval wordt een schone specialist. Je taa je 84 en je boezem veel te zwaar. Als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar. Sorry. Schoot uit een top, een twee voor ieder vak rechts is in je kop, geen diploma in je zak De Mulo af te maken loop je in 100 jaar Ach, als je maar eens bent. Nogelic te beer, wordt daar met zo geschikt. Je baan met elke keer door collega's ingepikt. gepikt. zo'n klinkerhand en nou daar ben je mooi mee klaar. Als je maar gezond bent, zeg ik dat maar. Tot zover, het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur.